van het museum is het beeld onherstelbaar beschadigd. Het weer bewolkt, af en toe zon. Het wordt drie graden, maar het voelt aan als een paar graden onder nul. Morgen windstil met af en toe zon. Dit was het NOS Short. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. De Bakker van de ANWB.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 He? Een week? Ja, natuurlijk een week ja. te groot, maar ik zeg een week. het maar even. Dat ja, dat uh, weet toch iedereen dat is elke week. week. Uh, het is, uh, het is uh, toch elke week een week? Wat is er nou voor Niels als steeds een week? Natuurlijk is het een week. Oh. Dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Zo, show, oftewel, De Dijk voor elkaar show. Oftewel, De Dijk voor iets anders shows ze de Fransen zeggen. Nou, nou, zegt, nou, ja, Zo ja. gaan we gelijk ja. weer stevig ja. tegenhand. Ja. Mogelijk nou nee, weer aan de video. Nu al aan de klopt. Goed, Ja, we het zijn het wat vroeger eerder... van huis gegaan. We hebben een trein meer. Ja, maar jullie ja. zijn voorin gaan zitten. Ja, dat scheelt ook een stuk. Het scheelt een heleboel. Nou dat jullie er zijn, dan kunnen we. Ja, hebben we ja, nou ja, die, die vrouwen gaan kunnen dat de deur. Ja. Dan kunnen we gauw verder. Ja. is het uh, allemaal ja. ja. mogelijk? Goedemorgen, Beetje. Ja. Oh, joh. Oh, joh. Iedereen komt op tijd. Ik ben even wat eerder, want ik moest even de bout haggelen, Beetje. Oh. Joop, laat dat nou dat eens was een even goeie, thuis ja. allemaal. Ik wil het thuis niet hebben, die ja. lucht. Mensen, <laughs> nee, we gaan gauw ja, beginnen met ja. het programma. Wat uh, ze er wel begrijpelijk? Ik kan ook nou weer ja, zijn? We hebben iedereen toch... Oh, Harry, ja, ja, Harry. Oh, Harry, heerlijk. Oh, Harry, ik was wel... Uh, ik moet even gauw koffie zetten. Gezellig, Harry, zet de kopje mee. Is het toch... Sorry, ja, ik laat het het me bij mijn handen lopen. Ja, het is hetzelfde stop. Nou, ruim die rotzooi ja. op, dan kunnen we verder ja. met het programma. Ja. Want uh, we zitten zoals ik al zei, we zitten nog noggie bobbetje, bobbetje. Ja, ja. En het lijkt me oh, leuk, ze Ik ben toch weer niet voor jou met de korte achterlul gekomen, hoop ik. Oh, ja, dat wel. Want, het, het, hey, ik wel, toch heb ik Ik het niet Ik ben zo de meteen uh, ik ben uh, met zo aan de beurt. Dan ja. gaan gauw verder met het programma. Want uh, we zitten zo al... Hoe is het toch mogelijk? Ik denk, ik ga wat sneller praten. Misschien valt het al weg Meneer nou, Nee, hoor. Ja. Het snerpt er weer doorheen. iets zeggen. Hey, ja. Nou, wat is er nou weer? Heet. Daar Nou gaan we weer. Ja. Hé, hey, dik. Ja. Ik heb uh, iets heel leuks meegemaakt. Iets heel leuks. Ja. Auto's. Ja, Auto's? ja. Dat, wat is het? Men. Meneer de Groot heeft wat leuks meegemaakt. Oh, dan ga ik zitten lasten. Ja, ik ook. Ik luister, ja, hoor. Is... Nou, dan luister ik ook. Zal ja. ik even uh, uh, een mop vertellen? Dan nou, nou. ga jij nog geen moppen vertellen. Nee, Harry, daar Nee, dat was... Ik weet een hele leuke. Ja, dat zal wel. Want van de week zal ik wel. ben ik er dadelijk ook nog eentje in mee. Oh, oh dat ben ik wel benieuwd aan. Waar gaan we niet allemaal nee. moppen gaan vertellen? Nee. Nee. Nee. Nee, ik weet er geen één. ik weet ook een mop. Jij moet ook geen ja. Maar, uh, ik zat van de week in mijn stamcafé. Toch weer dat een ik, mop? Ja. Ja. Dat is geen mop, dat heb ik meegemaakt. Een niet. In mijn uh, stamcafé? Ja, en toen kwam er uh, in mijn café kwam er een uh, wijnproever binnen. Een wijnproever? Ja, een wijnproever. Wat is een wijnproever? Oh, ja, dat een, was een man die. Uh, die uh... Oh, een, een sommelier. Nee, een wijnproever. <lacht> Dat heette sommelier de groot, dat die man die kan, die kan zeggen van uh, waar die wijn vandaan ja. komt en wat ja. doet, die smaakt ja. en welke, nou, die kwam, welke... Ja, die, oh, die kwam die in mijn in. café. Oh. Oh. Ja. Nou, wat een verhaal. Ja. Interessant. En, uh, dus uh, die kastelein die wilde dat ook weten. Dus wat die wilde die weten? Nou, of, of het een echte wijnproever was. Oh, of die dat kon vertellen. Ja. Oh, en ja. dat heb je dus die oh. schenkt een glas in ja. en die man die uh, brengt het aan zijn mond en die zegt... Uh, <laughs> Dat is een uh, Chardonnay 1994 uit de jong. Oh, en, en, dat, en was, dat was zo. Nou, hoe oh, dat, wat geweldig, geweldig Ja, dat zei ja, je zo, ja, heel, heel, heel erg goed. Dan gaan we nu dus gauw verder met het me En was, was. toen schenkt u dus een tweede glas in. <lacht> En uh, die man, En die man anders ander zou denken van, nou, misschien is het niet interessant wat ik zeg. Nou, nee hoor, ik gaat dan. gewoon eigenlijk Ik vind het wel leuk om te ja, horen. Ik is het ook ademloos te ja, ja, heel leuk om Mij interesseerde geen reet, mensen, hè? Oh maar Moor. ik even die mobs de Kom op tussendoor, Harry. Dus uh, hij is inmiddels al zijn vierde glas is hier bezig. Nee. En, uh, oh, die sommelier. Uh, die sommeljee die sommeljee is er met ja, een glas. En, uh, die gaat uh, weer zeggen wat, die, uh, wat is. Die proeft en die uh, ja. zegt... Uh, hey, Coturone, 1998. Ach. Uit de buurt van Avignon. En dat was hem. Weer goed. Nou, hoe ja. is het mogelijk, ja. hè? Ja. Goed mogelijk. Ja. Ja. Gaan we gaan gauw verder met... Interessant, met... hoor. Ja, heel interessant. Heel gaan we interessant. gaan gauw verder met was, zoals ik, al zei, we maar, hebben uh, natuurlijk ik nog had ook een vriend bij me. En die zegt, we gaan even een gibbetje uithalen. Een gibbetje? Ja, een geintje. Oh, een geintje uithalen. Ja, die uh, die uh, pakt een leeg glas, dan gaat hij ja. even bijna naar de wc. Eh, dus, uh, oh, ik, ik voel hem wat. Ja, eh, dat is nou, die die, komt oh wat leuk, dat, uh, dat zou ook iets voor bananensplit Ja, van ja Oh, dan lig ik oh, van, van de bank. Ik lig echt van de bank. Ja, ja, ja. Oh, dan oh, moet ik daar altijd op al lachen, Dus ja. je zet dat glas op die bank. die zegt tegen die man van, ga je eens even proeven wat erin zit. Ik moet nou wel lachen. het wordt nog leuker, dus die man die proeft zo. Die, zegt, ja, die nee. draait een beetje met zijn ogen. Ja. En toen zegt hij, uh, nou, nou uh, wat erin zit, weet ik niet. Nee. Maar jij heet Gerard, je bent 54 jaar en je woont in Heerlegon. Het ja. was ja. koor, de vloor, in ons engste, in ons engste, het was koor. Klompja, haar geen man Was, was zo schel als water Josolille lille kast me kan En toch zwanger, al gedaan Heel de rit, de preutte van Hoe of toch kom, met buurvrouw Klompja, kreeg je kind, nog een, nog een Maar ja, de melkboer was je blind. Het was go, witte te In ons engste, in ons engste Het was go, witte te In ons engste, al mijn loon En ik ben nog op het vel door, waarschijnlijk, mooie genie. En de leuk mal op straat in Nijlong ze met de Noord. En die vader die gunt aan ze was, de vriezen en de Delft. mee, probeer ze zelf een keer. En doe hun niet vaar, niet meer. Want het was go, witte vlo, in ons engste in ons engste Het was go, witte vlo, in ons engste al de rood. Van de A en de Lolé.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 hij an. aan, want geen nogheid witte vloer in ons engste, in onze engste geen nogheid witte vlo in onze engste allemaal lo Ne rak les, dat dood ze, ja, dat doet ze. En er raakt les echt nog Nach de wedstrijd is begin. En verspilt ze tussen een keer, maakt niks goed, ja maakt niks goed. En verspilt ze tussen een keer. Doe mooi iets waar weer, want dit is go -vlo lengste, het is gool. Witte flow in ons engste, in ons hangste. Het is gool. Witte flow in ons engste allemaal loef. Het is gool. Witte flow in ons. Zestig, zestig, het is goed, het is mooi, in we noemen al En uh, daarvoor de, de nieuwe single van Herman Vinkers. Go with the flow. En daarvoor natuurlijk een dik van mijn kaasje. ZFM Lunched presenteert in samenwerking met vrijwilligersinformatiepunt Zandvoort.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 Ja, en als het goed is, hebben we deze week aan de telefoon met een hele leuke vrijwilligersvacature. Astrid Soetmulder van Pluspunt. Klopt dat, Astrid? Ja, goedemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Nou, vertel eens, want jij bent met heel uh, spannende dingen bezig. Hè? Jij bent iets heel moois aan het opzetten. En daar heb je dus vrijwilligers voor nodig. Dat klopt. Dat klopt. Nou, ik zou zeggen plaats je oproep. Ja, nou, uh, het gaat uh, hier over een project en dat heet Samen Sterk. Ja. Uh, een nieuw project in Zandvoort. Ja. Uh, en daar hebben wij vrijwilligers voor nodig... Uh, in de rol van vrijwillige netwerkcoach... Vrijwillige netwerkcoaches gaan mensen helpen... om hun sociaal netwerk uit te breiden of te versterken. Oké, okay, dus dan moeten we ook echt uh, denken aan mensen... die een beetje alleen zijn komen te staan... en niet zo goed weten hoe ze weer contact op kunnen nemen... met andere mensen of weer een stap kunnen doen naar het sociale leven. Ja, nou, ja ongeveer je, ja? komt het daarop neer. Het, is ja? eigenlijk, uh, bedoeld, het project is bedoeld voor alle inwoners van Zandvoort... Ja? Uh, ja, in alle leeftijdscategorieën. Ja, het kan gaan om iemand met een, met een beperking. Of het kan, kan gaan om iemand die wat ouder is. En, en, en wat, wat, uh, ja, zich wat alleen voelt. Of behoefte heeft aan andere uh, nieuwe activiteiten. Nieuwe contacten. Er ja. kunnen ja. ook mensen zijn met een psychiatrische beperking bijvoorbeeld. Ja. Dus eigenlijk uh, is het voor elke zandvoorter die behoefte heeft uh, uh, ja, aan, aan, aan, aan nieuwe activiteiten, aan het leren kennen van nieuwe mensen, nieuwe contacten, maar ook Duidelijk. kan het ook gaan om mensen die al een bestaand netwerkje hebben, maar die daar gewoon wat nieuwe uh, contacten ja, meten, uh, aan willen toevoegen. Ja, of, of de bestaande contacten wat willen gaan versterken. Oké, okay. zeg en uh, nou als je je dan aanmeldt als vrijwilliger, ik kan me voorstellen dat, dat mensen denken nou op zich lijkt het me wel leuk, maar ja ik weet daar niet zoveel van. Uh, bieden jullie ook een, iets van een opleiding aan? Ja, zeker. Ja. Uh, in dit project uh, gaan we een training aanbieden... aan de nieuwe vrijwilligers, aan de netwerkcoaches. Ja. En die training die heet Natuurlijke Netwerkcoach. Dat is een training of een methodiek die ook elders in het land al wordt gebruikt. En die training die, uh, die bestaat uit drie dagdelen. Ja. En die is inderdaad verplicht uh, om, uh, ja, om, om dit werk als vrijwillige netwerkcoach te kunnen gaan doen. En is dat een heel ingewikkelde training? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk voor iedereen... Iedereen wel te doen? Nou, het is uh, voor iedereen te doen in principe. Uh, het is een training die bestaat uit drie dagdelen, waarin je voornamelijk leert uh, hoe je met een stappenplan, met behulp van een stappenplan, ja. uh, de cliënt, die burger, die inwoner van Zandvoort, kunt gaan helpen om dat sociaal netwerk uit te breiden of te versterken. Nou, prachtig. Ja, ja. en hoeveel ja. uur per week uh, moet iemand ongeveer rekening houden dat hij dat, dat erin gaat zitten met dit vrijwilligerswerk? Ja, nou dat zal per cliënt waarschijnlijk wel wat verschillen. Maar ja. in denk ik zo'n vier uur per week ongeveer. En oh, dus, ja. ja, dat zal de ene week wat meer zijn dan de, de andere Kinder ander, En ja, en het uh, ja, kan ook verspreid worden door de week. Dus het zal niet allemaal. Precies in één dagdeel de, dag plaatsvinden, maar ja, verspreid over de week. Mooi. Nou, het is een hele leuke vacature. Ik, ik, ja, vind, ik vind, vind het heel mooi wat je aan het opzetten bent. Ik hoop ook ja. dat het erg succesvol zal gaan worden. En, ja, ik, um, ik heb hoge verwachtingen van. Ik ben er wel ja. heel erg enthousiast over. Goed zo. Uh, ja, ja, ik ja, heb er echt heel veel zin in uh, om, om dit verder, zeg maar, samen met een leuke groep vrijwilligers verder te gaan uitbouwen. Mooi. Mooi initiatief, Astrid. Ja. Ik dank je heel hartelijk voor je medewerking deze week. Graag, ja. En uh, ja, wij gaan onze luisteraars ook oproepen om zich op te geven als vrijwilliger. Dat kan dan ja. via de site van vip-zandvoort.nl. En dan moet u even zoeken onder het kopje 'ik zoek vrijwilligerswerk'. En dan bij het kopje begeleiding en ondersteuning. Daar vindt u vanzelf ook alle gegevens. Die leiden naar Astrid Soetmulder om u aan te melden. En ik ga deze vacature ook even zetten op onze Facebook-site van Zandvoort Lunch. Dus daar kunt u het ook op nalezen, luisteraars. Dank je wel, Astrid, voor je medewerking. En heel veel succes. Dank je wel. Oké, okay, dag dag. De mooiste ballets gooi je hier op Z. I should have. Elton John and Gladys Knight that's what friends are for That's what friends are for. Kijk, kijk, kijk. Oh, jeen, dan zie ik naar me mezelf te kijken. Nou, dat is belachelijk. Yes. Um, nou, dat heet uh, That's What Friends Are For. En dit is Eric Clapton. Van het album: A Tribute to J.J. Kale. The Appreciation of J.J. Kale. The Breeze. Wow. een appreciation of J.J. Kale. En uh, dat was natuurlijk Eric Clapton... ...samen met enige vrienden... ...zoals bijvoorbeeld Mark Knopfler. Uh, en nog meer grootheden. Voor Zandvoort en de regio. En wij gaan voor de tweede keer... ...vandaag naar het regioneers... ...met Dolly Parton. Ah, Dolly <laughs> Temperex. <laughs> wat scheelt het? Ja, He? nou, 30, ik, 30 centimeter wel. omvang. <laughs> Zoiets. Je weet toch waarom Dolly Parton... ...voor die kleine voetjes heeft, hè? Nee en de schaduw wil niks groeien. Ah! <lacht> nou goed, hier volgt een uh, update van het Regio News van uh, 22 januari. Er viel niet heel veel te updaten, behalve dan dat ik u kan melden... dat de sloop van het zwembad van Ome Dries is begonnen. Ha. Wat is het toch erg. Ja, het, het, het zwembad van, uh, van bouwenspelles. Uh, van, vandaag wordt het gesloopt. Dus ah. mocht u nog een klein stukje willen zien... moet u er heel snel naartoe rennen. Ja. Weer een jeugdherinnering weg, zullen we maar zeggen. Ja, Hè? maar Wat? er komt iets moois voor terug. Ik weet het niet, we wachten het maar af. De entree van Zandvoort gaat ervoor in de plaats komen. Ja, maar die dus ik ben maar... heel benieuwd. Ik ook. Ja. We gaan het afwachten, maar het zwembad is uh, vanaf vandaag... En je zei, definitief... Dries. je zei Ome Dries. Is dat Dries vannacht? Nee, Dries Zonneveld. Oh, neem ik niet kwalijk. Ja, ik denk dat bijna alle zandvoorten, zeker van mijn generatie, uh, les bij hem hebben gehad. Je mocht er alleen niet afzwemmen, daar was het te klein voor. Dus dan moest je naar het stoopbad in Overveen. Oh ja? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, goed, we gaan dan uh, verder met, uh, met ander nieuws. En uh, dan kan ik u melden dat op woensdag 4 februari uh, ProRail samen met de provincie Noord-Holland, gemeente Zandvoort, PWN en Nationaal Park Zuid-Kennemerland... een informatieavond over de natuurbrug Duinpoort organiseert. Er worden namelijk drie natuurbruggen in Park Zuid-Kennemerland gerealiseerd... waarvan Duinpoort er één is. Natuurbrug Zandpoort is al opgeleverd, he, die op de Zandvoortse Laan... En Natuurbrug Zeepoort die is nog te realiseren. En dat maakt dan het drietal compleet. En deze drieling gaat ervoor zorgen dat Nationaal Park Zuid-Kennemerland... wordt verbonden met de Amsterdamse waterleidingduinen... waardoor een aaneengesloten duingebied van ruim 7000 hectare gaat ontstaan. Uh, dan gaan we even terug uh, naar het centrum van Zandvoort... Uh, vanavond om 8 uur, dames en heren, is er een uh, openbare vergadering van de commissie Samenleving in de Raadzaal. Mocht u geïnteresseerd zijn in het uh, blijven bestaan van de Gertekbach College, of dat dat nou ook al gesloopt gaat worden, net als het zwembad en vele andere zaken die we nog kennen van vroeger... Uh, de Ghettebach-college is vanavond een bespreekstuk. Het college wil in samenspraak met de gemeenteraad bepalen op welke wijze het gemeentebestuur wil en kan bijdragen aan de toekomst van het Wim Ghettebach-college. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt, want het is toch niet te hopen dat dat ook al moet gaan verdwijnen.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 in een geheim dossier is opgenomen. Nederveen ontkende eerder dat deze fout was gemaakt... maar gaf gisteren toch toe dat hij fout zat. Ook wethouder Marjolein de Rooij van GroenLinks verlaat per direct de college. Ook zij lag onder vuur in de zaaksleven... omdat ze de landgoedeigenaar willens en wetens aan de schandpaal hebben genageld. Ze kondigde eerder al aan op te stappen... maar doet dat nu sneller dan ze van plan was... De Roy heeft een baan geaccepteerd in Tanzania... waar ze gaat werken voor de Bloemendaalse Stichting Vrienden voor Tanzania. En Rob Sleeve, eigenaar van landgoed Elswoud Hoek... is verheugd over het feit dat burgemeester Nederveen... zijn functie als burgemeester van de gemeente Bloemendaal... vandaag heeft neergelegd. Eindelijk gerechtigheid, zo vindt hij. En zo hopen wij dat er eindelijk voor deze mensen... een einde komt aan het lange gestegel. De laatste donderdag in januari is het Gedichtedag. En dit jaar met het thema liefde. Oh. Oh. Afgelopen weken publiceerden dichters uit de regio... meerdere gedichten op www.nederland-schrijft.nl. En donderdag 29 januari van 8 tot 10 uur s avonds dragen dichters voor uit eigen werk. In de bibliotheek Haarlem Centrum in de Gasthuisstraat 32 te Haarlem. De toegang is gratis en meer informatie en toegangskaarten zijn online beschikbaar via www.bibliotheekzuidkennemerland.nl uh, onder vermelding van Poëzieweek. Week. Maandag 26 januari zal de opening plaatsvinden van de eerste pop-up store in Zandvoort. In deze pop-up store zal kwartiermaker Pascal Spijkerman zijn intrek nemen. Hij gaat zich bezighouden met de retail- en horecavisie DNA en pop-up Zandvoort. Heeft u een vraag aan hem, mag u gerust langskomen. Dat wetende schakelen wij nu over naar het weerbericht... Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, vandaag lijkt het weer beeldsterk op dat van gisteren. Er zijn opnieuw wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Ik heb hem nog niet gezien, jij, Ruud? Nee, ik ook niet. Nou, dan kan het misschien nog komen. Het blijft droog en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur stijgt naar maximaal 1 tot 2 graden boven het vriespunt... maar voor het gevoel is het weer kouder door die stevige noordoostenwind. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een geleidelijk afnemende noordoostenwind. De temperatuur daalt vannacht naar ongeveer min 3 graden...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 moet je vandaag wel hebben hoor met dit weer, met die kou, koud zeg, koud kou, buiten. Volgens de berichten is het 3 graden, maar het voelt als 10 onder 0. Ja, noordoostenwind, gaat dwars door je jas heen. Dus eh, dan heb je hete chocola wel nodig hoor. Of lekker een warme koffie, dat kan ook dit was Hot Chocolate en het nummer heet You Sexy Thing. Keep on me, Keep on me, De Westkust lacht. 24 uur per dag. Dit is EFN. You shake my nerves and you rattle my brain. What you love drives a man insane You broke my will But what a thrill Goodness grace gracious Great balls of fire I let you love what I thought it was funny You came along And woo Now honey I've changed my mind This love is fine is just great balls of fire Kisses, the baby Mmm Feels good Hold oh, me, baby You, you like a like love Are well, You're fine, so, fine. so kind. tell this world that and my thumb. I'm real nervous, but it sure it's fun. Come on, baby, it drives me wow, crazy. crazy. It's, just it's just great balls just great. of fire. <laughs> Jerry Lee Lewis en Great Balls of Fire. Even twee mooie unieke Nederlandse combinaties. Douwe Bob en Anouk en Haltney. Prachtig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 Montreal, Samen met Pascal Jacobsen van, uh, van Bluff natuurlijk. En ik zei het al, twee unieke duo's. Want uh, Anouk samen met Douwe Bob, dat is ook wel een unieke combinatie. Hold Me heette dat nummer. En daarna dus Miss Montreal samen met Pascal Jacobsen. En ik zoek alleen mezelf. zo zit uh, CFM Lunch er alweer op voor deze donderdag, de 22 januari. En, uh, maar zoals het te doen gebruikelijk, morgen zijn we er gewoon weer van 12 tot 2. Uh, weer met een nieuwe aflevering van dit programma. Alweer in een zijn derde jaargang en dat gaat snel, jongens. Jongens, jongens, snel. Uh, in september zijn we alweer drie jaar bezig. Nou ja, dus is is september nog een en weg, maar Het blijft leuk. Zie je wel lunch en uh... nou, veel, veel succes met alle dingen die u vandaag nog moet ondernemen, Kleed je wel goed aan, want het is koud buiten. Hey! Ik het maar even weten, het is koud buiten. Zelfs ik had handschoenen aan vandaag. Oh. <laughs> dat wil ik wat zeggen, goed, het begin van de daverende de donderdag zit erop. We gaan straks verder met, uh, met dat lucifers doosje en uh, daarna de. Uh, Muziek Boulevard live en uh, vanavond uh, alternatief FM en natuurlijk tussen App en Vloed Live de hele donderdag maar liefst live radio bij ZFM. Een bord voor de meer die staat alweer te popelen, die staat alweer te dringen zo van Jorotop, want ik moet erbij. En deed net even Abu Talib naar. hè. ze van rot toch op, maar, maar ik blijf gewoon zitten. Gewoon. Ja, je wil lachen, maar. Ik blijf gewoon zitten tot 59.45. 59.45. 59-45, ja. Die zal nog een, uur, een minuut moeten wachten. Nou, een naper naap, hoor, die Bart gaat hij ook wat de markt draaien. Heb weg in al dan? Ah. Wat een naper zeg! Geintje. Nou, jongens, het zit erop. Bedankt voor het luisteren voor vandaag. En uh, morgen zijn we er weer. Dag!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 Er komen meer vluchtelingen naar Nederland die ook steeds vaker mogen blijven omdat er oorlog is in hun land. Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen te huisvesten. Maar omdat er in veel gemeenten steeds minder sociale huurwoningen beschikbaar zijn, wordt dat steeds moeilijker. De verhoging van de accijnzen op diesel en LPG levert de overheid minder geld op dan verwacht. Gerekend werd op 150 miljoen euro extra. Maar tot en met november bleef dat beperkt tot nog geen 100 miljoen euro. Staatssecretaris Wiebes van Financiën geeft toe dat de inkomsten lager zijn. Hij zegt dat de grenseffecten automobilisten die over de grens gaan tanken niet te ontkennen vallen. Ook de inkomsten uit accijnsen van benzine zijn gedaald. Volgens de staatssecretaris komt dat onder meer doordat auto's zuiniger zijn geworden.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 De vrijheid van meningsuiting moet een belangrijker onderdeel worden van het inburgeringsexamen voor nieuwkomers in Nederland, vinden VVD en PVDA. VVD-kamerlid Asmani wees er in een kamerdebat op dat de vrijheid van meningsuiting nu pas in hoofdstuk 7 van het lesmateriaal voorkomt, na onderwerpen als vakbonden en de inzameling van afval. Bij een granaataanval in Donetsk zijn zeker negen doden gevallen bij een bushalte. Een onbekend aantal mensen is gewond geraakt. Dat zeggen de separatisten die het Oekraïense leger verantwoordelijk houden voor de aanval. Het geweld in het oosten van Oekraïne is te laat.